I'm <laughs> sorry.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 CFM in 2015 al 25 jaar. Live. CGFM. Met. Met nu de herhaling van Zandvoort op Zondag. 20 jaar ZFM en uh, we hadden bij CFM altijd een uh, programma... dat heette The Groove Empire. En dan kwamen dit soort uh, onbekende disco knakkers voorbij. Linda Lewis is haar naam en haar uh, hitje was uh, Staal Klaas. 7 over 4, welkom bij deel 3 van Zandvoort op Zondag. Sport, dat uh, volgen we voor je onder andere de eredivisie. Um, de wedstrijden op dit ogenblik. Uh, PSV Dordrecht 3-0, Willem 2 Ajax 1-1. En Twente tegen Vitexa staat 0-1. Daarnaast wat sportnieuws en locatie. Lokale en regionale informatie en lekkere muziek doen we nu met I feel like on the woman, kicking as a racing fun and running all my feels, but in crime. Kicking back and on the garbage, get on a date with Superman. Fly the sky just because I can. I'll be so pretty, never the city. Cause I'm a well respected lady, super hero in the city. my cloud again. Je krijgt gelijk zin in de lente als je die plaat wordt. Van Guy Go Firestone, dat is samen met Conrad. Dat is de man die je hoort zingen, trouwens. The For Leaf met A Wonder Woman. Dit is CFM Zandvoort. Een dood, een aan uh, aantal jaar geleden brak hij door met deze single. En uh, nou ja, vorig jaar brak hij helemaal door met uh, die grote Hits. Maar dit is This Town: City Lights are going to me. I close my eyes to see. The way. I cross all seven different oceans together every perfect moment The brightest stars are falling down Is It Love You After, het uh, origineel van S-Express. Die instart, moet je altijd denken aan S-Express. Maar goed, daarvoor Dozen met uh, This Town. Het is zeven uh, voor half vijf. We gaan even kijken naar wat sportnieuws. Sivan Hassan heeft uh, vandaag voor de eerste keer in haar loopbaan... een titel veroverd bij de NK Indoor. De 21-jarige atleet liep in Apeldoorn simpel naar het goud op de 1500 meter... met een tijd van 4'17.31...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 Media Gavor maakte haar favoriete rol op de 400 meter meer dan waar. De 22-jarige Amsterdamse, al gekwalificeerd voor het EK... ook met een tijd van 52-42 ruim twee tienden onder haar persoonlijk record. Het Nederlandse record op deze afstand staat sinds 1998... op naam van Esther Goosens. dat is 51-82. Nadine Broerse maakte bij het hoogspringen in haar laatste poging op 1.88 geblesseerd... en moest de Nederlandse titel daardoor aan Zietzke Norman laten...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 ...waar de limiet op 7,58 stond. Licht kan zich troosten met de Nederlandse titel. Het zilver ging naar Jesper van Wielen eh, voor Edwin de Vries. Dan nog even wat schaatsen. Bob de Vries en Mariska Huisman hebben zich gisteren verzekerd... ...van de KPN Marathon Cup. Beide schaatsers stelden de eindzegen veilig... ...tijdens de 15e en voorlaatste wedstrijd van dit seizoen in Deventer. Het dagseizoen, dag succes bedoel ik op ijsbaan De Scheg was voor Simon Schouten bij de mannen... en Francesca lolo Britsida bij de vrouwen. De Italiaanse was na 70 ronden in de sprint... te sterk voor Irene Schouten en Huisman... die respect respectievelijk tweede en derde werden. En de Nederlandse schaatsers die hadden vorige week bij het WK 10 al... nog goud en brons veroverd op de start. Bij de mannen ging de winst naar Simon Schouten... die na 125 ronden zijn medevluchter Bob de Vries klopte in de sprint... Maar troost verzekerde de Vries zich wel van de eindzegen in uh, het marathonklassement. Janne Braspenning heeft uh, op de slotdag van de WK baanwielrennen -baanwiel in Parijs heel verrassend zilver veroverd op het onderdeel Kerim. Keirin moet je het uh, zeggen.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 Eén van die twee platen gaat Montel Jordan worden. Oh, de Eurobreakdown van de afgelopen vrijdag... met uh, Maurice Mulder. Echo Smith was dat... met de uh, Cool Kids. In de voormond tot Jordan... Get it on tonight. Het is uh, vijf over half. Uh, vijf, we zijn een beetje te laat. Maar goed, maar niet zo luid. Het is uh, tijd voor de dier van de week. Dit keer is het en Het is een ontzettend lieve poes. Ze is uh, gek op aandacht en knuffelen. Ze zoekt een rustig huis... zonder andere katten of kleine kinderen...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 En het dierentehuis is geopend van 11 tot 4 uur, van maandag tot met zaterdag. En uh, voor meer informatie, dieren te -huis Kremland, punt dierenbescherming .nl. Dus uh, dier van de week is uh, dit keer eens uh, Granul, de leuke, ontzettend lieve poes. Goed, we gaan weer verder met de muziek hier bij ZFM. Doen we met de shapeshifters. 2015, al 25 jaar. Een zee van muziek en een golf van informatie. ZFM I love the way you love to live You love life Your inspiration You're my invitation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 met een uitnodiging tot aanmelding. Wanneer er meer inschrijvingen binnenkomen dan dat er beschikbare plaatsen zijn... zal er een loting plaatsvinden. Ieder ondernemer heeft op deze manier gelijke kansen om deel te nemen. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar zou u wel uh, zich willen aanmelden... kijk dan even op wwwculinair zandvoortnl Hier vindt u het reglement en een inschrijfformulier. Dus wwwculinair zandvoortnl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 Van der gmail.com. Volgens mij Martine streepje van der Ham at gmail.com. Geen behoefte aan het idee, maar wel sponsoren kan natuurlijk ook. En uh, ga voor meer informatie naar de website wwwrunforkikamarathonnl Streepje Martine streepje van der Ham. Uh, of kijk gewoon in het zand Daar staat het helemaal uitgeschreven. Goed, tot zover de lokale informatie. We gaan verder met uh, nog drie tal Wonder Supergrass.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 ...met Airport En daarvoor uit de jaren '90 Supergrass... ...met Moving. Nou, het zetten er weer op voor vandaag. Zandvoort op zondag. Volgende week gewoon weer met Albert-Jan en Rob Harams. Albert-Jan voorstreef die man hem. En over twee weken ben ik weer op 7 maart, als het goed is of 8 maart. Nou ik ben de tel een beetje kwijt, maar goed...